Twee uur, Juri Stubinitski met het Ranoes-journaal. In Belfast hebben demonstranten voor de zesde nacht op rij... brandbommen naar de politie gegooid. Agenten hadden deze keer geen plastic kogels nodig... om de railschoppers uiteen te drijven, wat gisteren wel gebeurde. De pro-Britse betogers eisen dat de Britse vlag weer vaker wordt gehesen. Vorige maand besloot de gemeenteraad van de Noord-Ierse hoofdstad... dat dat alleen nog op feestdagen gebeurt.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 Vorige maand zijn er op Curaçao en in de VS al zo'n 40 goudstaven teruggevonden. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Smiddags overwegend droog en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong en Diederik van Zessen. Waarom zijn God, Jezus en Boeddha wel geldige merknamen, maar Allah niet? Antwoord op de vraag hoe je een planeet borstelt. En we beginnen zo meteen met de nieuwe schnabbel van Jeroen Dijsselbloem. Goedenacht en welkom bij Nog Steeds Wakker, het nachtmagazine van WNL op Radio 1. Als de voortekenen niet bedriegen, krijgt onze minister van Financiën een nieuwe bijbaan. Volgens de Duitse krant Handelsblad wordt Jeroen Dijsselbloem de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. En als Dijsselbloem de functie krijgt, heeft Nederland dus weer een Europese sleutelfunctie te pakken. Zoals altijd bellen we voor dit soort zaken met onze Europadeskundige Bart van Hork. Goedenacht. Goedenacht. Um, wat is de Eurogroep en wat zou Dijsselbloem er eigenlijk gaan doen? De eurogroep is de, minister, de verzamelnaam van ministers van Financiën die de euro voeren in Europa. En eigenlijk alle problematiek die nu eerst rondom de eurocrisis met alle landen die de euro voeren, wordt daar eigenlijk besloten. Dus het is een hele belangrijke groep als het gaat om ja, bijvoorbeeld het ESM, steun aan Griekenland, dat soort zaken. Dat wordt eigenlijk allemaal daar echt voorgekookt en besloten. Ja, en je krijgt ook gelijk de bijnaam uh, Mr. Euro als je de, uh, uh, als je de voorzitter wordt. Um, uh, uh, betekent dat ook dat Jeroen Dijsselbloem nu echt daadwerkelijk nou, kan ingrijpen in wat er met de euro gaat gebeuren? Um, echt persoonlijk ingrijpen uh, zal, zal hij niet uh, op persoonlijke titel kunnen. Mm -hmm. uh, hij is wel de voorzitter van de club. Nou, wat kan hij wel? Uh, hij kan wel accenten gaan leggen. Dus uh, hij kan wel uh, zeggen: van nou ja we gaan meer de Duitse tour, of we gaan meer de Franse tour. Uh, kijk, in, in Europa uh, staat men altijd lijnrecht tegenover elkaar. Mm -hmm. en dan is altijd de vraag: uh, wat gaan we doen? En dan uh, een van de meest, ge, uh, meest uh, genoemde uh, procedures is dan de zogenaamde biechtstoelprocedure. Dan gaan ze één voor één, gaan ze allemaal bij de voorzitter langs om te vertellen wat ze willen. Biechtstoel? De voorzitter zeg gaat dan je. zeggen ja. van. Uh, iedereen gehoord hebbende, gaan we deze en deze kant uit. Dat is dan Dijsselbloem en die kan dus richting geven aan het proces... waar de oplossing van de eurocrisis vandaan moet komen. Ja, en nou heeft u natuurlijk een dubbele pet... want het is uh, ook nog een minister van Financiën, dat blijft hij er gewoon naast doen, van Nederland. Dus kan die, die Duitse koers, hè, die wij over het algemeen varen... die kan die uh, er mooi even doorheen fietsen daar uh, in die raad? Dat zou je wel denken... Uh, maar de, de, de, de, er is een mogelijkheid dat hij uh, daar juist veel zwakker voor staat. Omdat hij de voorzitter is, moet hij juist ook de verbinding uh, zoeken. Um, en het Nederlands Belang is er ook niet echt mee gediend. Omdat ja, door die verbinding kan die, uh, het Nederlands Belang veel slechter als het ware dienen. Hm. Um, dus het, het is een beetje een tweester. Aan de andere kant is het een topfunctie voor Nederland. Het is echt uh, een van de vier grote functies in, uh, in Europa... Uh, maar aan de andere kant, zeg voor het Nederlands belang, uh, is het uh, ja, toch wel ook een nadeel. Ja, het, het is nog niet helemaal zeker dat hij het gaat doen. Het, het nieuws wordt nu naar buiten gebracht, maar de, de tekenen zijn er in ieder geval. De Duitse minister van Financiën, Schäuble die heeft zich positief uitgelaten. Ja. Barroso heeft zich positief uitgelaten. De huidige voorzitter van de eurogroep heeft zich positief uitgelaten. Uh, wat maakt uh, Dijsselbloem nou zo ongelooflijk geschikt? Nou ja, uh, een, uh, eigenlijk drie kenmerken. Hij komt uit een klein land... Dat is heel belangrijk, want daarmee stoot je de grote landen niet tegen het voorhoofd. Hij is uit een, uit een AAA-land. En nog het belangrijkste, het is een sociaaldemocraat. En de afgelopen, de afgelopen jaar zijn de verkiezingen in Europa eigenlijk steeds gewonnen door de wat linkse politici. Diederikse, of Jeroen Dijsselbloem is een sociaaldemocraat. Dat is voor veel Europese landen echt een. Een pre. Um, de naam die nog niet genoemd werd van uh, mensen die uh, Dijsselbloem moeten steunen, uh, dat is uh, uh, het land van uh, Frankrijk. En Frankrijk uh, die hebben als, als absolute voorwaarde gesteld dat het een sociaal-democraat moet zijn die de voorzitter van de Eurogroep moet worden. Mm -hmm. uh, dat is Dijsselbloem. Dus het is iemand die een sociaal-democraat is, triple-A land. En uit een klein, uh, klein land. Dus nou, en morgen gaat hij ook. daar langs, Dijsselbloem, in Parijs... met zijn Franse collega uh, Mossovici. Maar die ja. is zelf ook nog eigenlijk officieel nog kandidaat, begreep ik. Ja, klopt. Dat, uh, de, de Franse, premier, of de Franse uh, minister van Financiën is ook nog steeds uh, kandidaat. Maar die wordt door Duitsland niet uh, ondersteund. Dus de kans is erg klein dat hij het uh, uiteindelijk zal worden. Maar de Fransen zijn in dit spel altijd heel heel strategisch. Um, en uh, Dijsselbloem gaat dus morgen ook naar het belangrijkste gesprek van allemaal. Uh -huh. Want de Fransen leggen nooit hun kaarten helemaal op tafel. Op het moment dat Dijsselbloem de Fransen niet weet te overtuigen... Ja. dan blijft er eigenlijk nog maar één serieus kandidaat over. En dat is de Franse uh, minister van de Ja, Finans. precies. Maar morgen wordt dus gewoon onder het genot van een croissantje op Gare du Nord stel ik me voor, gewoon beklonken wie het wordt dan, toch? In principe wel, ja. Morgen gaat Frankrijk gewoon eens, eens proeven van Dijsselbloem van... goh, hoe Duits ben jij nu eigenlijk... Uh, ben jij nou echt een hardliner zoals uh, Jan Kees de Jager? Of kunnen we bij jou ook wat meer maken? Uh, kunnen we bij jou ook wat, wat meer uh, uh, richting de, de Franse lijn uh, verwachten? Ja. En hij zal dus wel concessies moeten doen uh, morgen. Ja. De vraag is, gaat Frankrijk dat, uh, daar, daarmee akkoord? Op het moment dat zij daarmee akkoord gaan, dan is de deal rondkomen. Ja. Wij praten het nog even over verder. Bedankt voor de toelichting Bart van Hork, Europa Kennet. Dankjewel. Graag gedaan. De meningen over de nieuwe functie van Dijsselbloem zijn verdeeld. En ongetwijfeld hoort u de komende dagen op Radio 1 genoeg van die meningen langskomen. Arend-Jan Boekestein mag bij ons een duit in het zakje doen. Goedenacht, meneer Boekenstein. Goedenacht. Wat vindt u van het mogelijke vertrek van Dijsselbloem? Nou weet je, het is een ingewikkeld verhaal. Dus laat ik het maar proberen om het zo helder mogelijk uh, uit te leggen. Mm -hmm. Aan de ene kant zijn mensen bang dat als uh, Dijsselbloem voorzitter is... dat hij dan uh, te weinig voor de Nederlandse belangen kan opkomen omdat hij namelijk de, de boel bij elkaar moet houden. Dus een voorzitter heeft, moet een onafhankelijke scheidsrechter zijn, een onafhankelijk arbiter. En kan dus dan niet tegelijkertijd ook opkomen voor de Nederlandse belangen. Dus een volgende redenering zou dus een nadeel zijn. Ja. Maar wat je ook kan doen is dat je kan afvragen hoe zit het dan met Duitsland. Hè? En hoe zit het met de grootte van de landen en met de belangenconvergentie. Uh, nou, Nederland en Duitsland hebben meestal, niet altijd, maar wel meestal, uh, overeenkomstige belangen. In ieder geval kan je zeggen dat Nederlandse belangen zijn veel vaker gelijk met die van Duitsland mm. dan die met van Frankrijk. Hè? Ja. Nou, als Dijsselbloem voorzitter wordt, dan hoeft Schäuble van Duitsland dat niet te doen. Ja. Dan betekent dat dus dat Schäuble meer speelruimte heeft. Die kan harder opkomen voor de Duitse belangen, die ook... Uh, eigenlijk overeenkomen voor een groot deel met die van Nederland. En dan zou het dus zo zijn dat Nederland de kastanjes uit het vuur haalt voor Duitsland. Yeah. En het interessante daarvan is dat in de tijd van het Europees Monetair Stelsel... Mm -hmm. uh, voor uh, de invoering van de euro... was het ook zo dat de Nederlandse bank was de badkop was en de Bundesbank was de koetkop. Dat wil zeggen de Bundesbank liet dus de Nederlandse bank lekker schreeuwen en fulmineren tegen de speelzieke landen. Ja, en dan konden ze bij Duitsland konden ze dat inkoppen. Exact. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Het zou mij maar... niet verbazen dat bij financiën, en bij Van Dijsselbloem... een soortgelijke redenering nu ook opgeldt, wordt. Want Sharp heeft gezegd van ik doe het liever niet... Ja, maar we zitten natuurlijk nu wel op één lijn hè, uiteindelijk. Dus is het nu zo, dat proef ik een beetje uit de woorden, dat het zo is dat Nederland dan nu uh, in het vuur gaat staan. Hè? Dat, wij nu, dat het voor ons goed nieuws is, maar voor Duitsland nog beter nieuws. Om het heel genuanceerd te zeggen zou je dit kunnen zeggen. Aan de ene kant verliezen wij invloed, omdat we dus uh, de onafhankelijke arbeiders zijn er niet goed op kunnen komen voor ons eigen belang. Aan de andere kant zou dat misschien gecompenseerd kunnen worden door uh, machtswinst van Duitsland. Maar u, u had het net over good cop, bad cop. En als ik een politiefilm kijk, dan identificeer ik me toch altijd liever met de good cop dan met de bad cop. Is het wel gunstig voor Nederland dat Dijsselbloem nu die, die bad cop aan het worden is? Nou ja, ik uh, moet eventjes... Misschien heb ik het niet goed uitgelegd. Als Dijsselbloem dus de voorzitter wordt, dan moet hij dus heel netjes zijn. Dan moet hij oh. de boel bij elkaar. moet hij de onpartijdig zijn. Dan is het dus de good cop. Ah, oké. Okay. Dus en dan dat gaat op die meer doen. Joyble, die, hoeft, die kan dan zeggen van uh, meneer Hollande, of uh, althans uh, meneer Moscovici. wat u nu weer zegt is echt totale onzin. Europa gaat kapot als we hiermee doorgaan. Ik vind dat we gewoon nu echt moeten doorpakken. Wij hebben zelf als Duitsland ook uh, met die hartsakkoorden, hebben we de lonen gematigd het sociale... Arrangementen hebben. Waarom kunt u dat niet als wij dat ook kunnen? Ja, we op zitten op nu al bij de he? vergadering, Enzo. meneer Boekenstaan. <laughs> we weten precies hoe het gaat zo meteen. <laughs> maar, naar maar naar buiten toe en naar de andere Europese landen um, is het die, die tegen Duitsland en Nederland en Frankrijk zijn, uh, komt Nederland over als, uh, als een heel naar land met een hele, hele strenge dan voorzitter van die Eurogroep. Nou, ik denk een beetje andersom waar Frankrijk op hoopt. Frankrijk is natuurlijk gelukkig met deze constructie. Hè? Die gaat er ook mee instemmen, denk ik. Mm -hmm. Kijk, Frankrijk die denkt van Dijsselbloem is een sociaal-democraat. Dat is mooi, want de jager was een christendemocraat. Ja. En sociaal-democraten willen meer geld uitgeven. Ik denk dat hij zich daarin vergist. Want ik denk, dus dat, uh, ik denk dat Frankrijk zich daarin vergist. Omdat Dijsselbloem zal laten zien dat hij minstens zo degelijk is ja. als de jager. Hè? Want je weet, uh, minister van Financiën van de pvda huizen zijn sinds 1945 heel zuinig geweest. Hè? Le Kieft, uh, Duisenberg, uh, Kok, ga zo maar door. Dat is helemaal niet zo dat hij te veel geld uh, uitgaf. Mm -hmm. en, en de van Dijsselbloem zal alles aan doen om een hele degelijke reputatie te krijgen. Maar goed, Frankrijk hoopt dus dat Dijsselbloem minder hard is dan de jager. Yeah. En vindt het ook geweldig dat hij dus voorzitter wordt, want dan kan hij ook niet meer zo goed opkomen voor de Nederlandse belangen. Mm -hmm. Dat is de eerste redenering die Frankrijk aanhangt. Ik denk dat Frankrijk nog wel eens bedrogen zou kunnen uitkomen. Ja. Omdat uiteindelijk... Kijk, okay, we moeten goed dit bedenken. Nederland is een klein land met heel weinig machten. Europa wordt bestuurd door Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de grote landen. Nou, in deze constructie is Nederland Duitsland ter wille... en maakt het de Duitse invloed in Europa groter. Nou, is, de, is er een belangrijke van Nederland Duitsland? Ja. Dus met andere woorden... Het zou nog wel eens goed uit kunnen pakken voor Nederland. <laughs> de laatste ja. keer volgens mij dat een, dat een Nederlander uh, Mr. Euro werd genoemd... dat was volgens mij, en de naam is al gevallen, Wim Duisenberg. Uh, ja. Misschien dat hij hem daarna kan. We gaan het uh, de komende tijd in de gaten houden. Dank u wel ja. uh, voor uw uitleg. Arend-Jan Graag gedaan. Emila Del en Multiply bij uh, Nu Nog Steeds Wakker op Radio 1 met Zometeen. Want we hebben ze gezien, hele vreemde foto's van Mars. En we gaan ze verklaren met iemand die er heel veel verstand van heeft. Eerst een overzicht van het beste van radio en tv in het mediaoverzicht En daarvoor is Robert aangeschoven. Yes. Was het wat? Uh, nou, ik heb me in eerste instantie kapot geërgerd, aan Paul Witteman. <laughs> Want daar zat Harm Schilder en hij zag met leden ogen toe... hoe zijn kerk in Tilburg met de week leeg liep. Ja, En daarom had de pastoor een uitstekend idee. Namelijk afvalligen met naam en foto in de kerk hangen. Nou ja, ik weet niet... Wat, vind jij dat geen schandpaalpraktijken? Het is een gek verhaal. Innieuw. Nou ja, goed, volgens de pastoor is het juist de manier... om parochianen onderling elkaar te laten praten over de katholieke kerk. We moeten meer interesse tonen om hen te behouden voor de uh, katholieke kerk. Maar ik kan me goed voorstellen dat die mensen niet 1, 2, 3 zitten te wachten... op een bezoekje van mij. Nee, en daarom moeten de parochianen het zelf dus maar eventjes oplossen. Apart dat de pastoor dan nog een half minuut later dit zegt omdat uh, sowieso katholieken er erg veel moeite mee hebben om naar anderen toe te gaan en te praten over zoiets als geloof. Ja, wacht. De pastoor doet dus een oproep om katholieken onderling alle opsporing verzocht bij de kraag te vatten. Maar stiekem weet hij dat katholieken niet graag met elkaar praten. Een raar verhaal natuurlijk, maar vandaag had de pastoor nog een afvallige aan de lijn. Uh, ik vroeg hem waarom uh, uh, ja, is dit dan de, de, de, de aanleiding om uit de kerk te stappen? Ja, we hebben er al heel lang over nagedacht. Uh, nee. Het is zo, laat maar. Toen vroeg ik ook, vindt u het bezwaarlijk als ik uh, uw naam met foto in het kerkportaal ophang? Ja, dat vond hij bezwaarlijk. Ja, natuurlijk vindt hij dat bezwaarlijk. Dan kom je dus met veel bombardie bij Pauw en Witteman je verhaal doen en dan krabbel je vervolgens terug. Ja, ja, dan wil ik daar best rekening mee houden. Maar dan nog blijf ik het vreemd vinden. Maar ja, Dan blijft er dus niks. Dan is plannetje van niks dus dan. Nou, een plannetje van niks. Ja, het namelijk geen foto's. Het, het plannetje is geslaagd als parochianen die bij mij naar de kerk gaan... zich mee verantwoordelijk voelen voor familieleden... want dat zijn we toch als christenen, willen vertrekken. Dat niet alleen de pastoor daarvoor benaderd wordt... maar mensen zich ook ja, geïnteresseerd opstellen Jegens die mensen. Ja, ik geloof dat die fotocollage niet echt bepaald groot gaat worden. Mm. Anne... Je hebt er steentjes bij nodig. Tientallen knettergekke vrijwilligers. En het bestaat niet meer. Waar heb ik het dan over? Uh, ik heb een vermoeden, maar ik weet niet zeker. De Domino uh, ja. D-Day. Ja. ja, die grote tv waarbij elk jaar werd getracht. het record van vallende steentjes te verbreken. Tot teleurstelling van dominofans is dit evenement stopgezet. Maar de 16-jarige Jurie Meulemans uit Rotterdam is niet bij de pakken neergezitten. Toen ik voor het eerst naar Domino Day keek. toen had ik me al voorgenomen. Van, ik wil een keer fanatieke dominobouwer worden. En waarom dan? Oh, omdat ik dan zie van, wow, dat is goed. Dat kan ik ook. Ja, dus doet hij zijn verhaal bij man bij hond. Thuis stond Jury zich klaar om de beste dominobouwer aller tijden te worden. De meest creatieve constructies worden door het hele huis gebouwd. En dan zijn lastige huisgenoten niet altijd even handig. Zoals zijn moeder. Het is wel eens gebeurd dat ik zijn project heb omgestoten. Oog. Dus het is meestal van... Mam, kom alsjeblieft niet in mijn buurt als ik met een project bezig ben. Maar ja, soms moet je wel eens even hè, om wat te eten te brengen of zo. Jorrie? Uh, ja, uh, liever uh, nu ik niet storen. Ik heb broodjes. Ja, kijk heel erg uit. Kijk, ik kijk echt heel erg goed uit. Ja, ik doe ik, heel voorzichtig. Het wij staat kan, hier helemaal voor met wij steen. Kan, waar kan ik heen? Kan uh, ik deze kant op? Uh, ja, je kan wel deze kant op, maar kijk echt uit. Uh, straks gaat het fout, hè. Als het fout gaat, ik kan het niet meer opnieuw neerzetten. Oké. Okay. Nou, het ging gelukkig niet fout. Speciaal voor man met hond heeft Juri een nieuw veld gebouwd. Wat gaat er nu door je heen? 1 en 0, pure adrenaline. Hart, ik voel mijn hart gewoon door mijn hele lichaam nu kloppen. Dus ja, dit is echt gewoon... ja, enger dan een griezelfilm. Nou, kom maar op Yuri. Kus je domizo steen en gaan. Succes. Ja, wow, hij deed het helemaal. Hey. Superman. joh, eh, eh, Waar moet hey. ik nou heen met jou in de toekomst? Uh, ja, ik hoop, uh, ik hoop ooit een evenement. Dus dat Domino D-Day, dat krijgt een herstart? Uh, ik hoop het wel. Dus dat kan je toch? Ja. Denk je dat je dan nu tijd voor een broodje hebt? Ja, uh, vast wel. <laughs> Ja, het was echt heel goed. Ik heb dit gezien. Dit moet je echt nog even terugkijken. En ja, ja. ja, toch, ik heb vroeger ook met die domino-steentjes gespeeld. Dat is ook echt heel irritant als er iemand binnenkomt. Mm -hmm. ja. Dus ik, ik bedoel, het, het was een klein notitie hoor. Maar ik snap het wel. Het ja, Los van domino-minnend Nederland... ligt wel in de handen van de 16-jarige Juli. Maar ja. houden hem in de gaten. Ja. Uh, Bureau Sport. Want jarenlang had Nederland in het voetbal... topscheidsrechters op wereldniveau. En nu ziet het naar uit dat ons land... geen enkele scheidsrechter mag afvaardigen naar het WK 2014. In Suriname loopt wel een groot talent rond, Enrico Wijngaarden. Ik ben uh, vanaf mijn jeugd ben ik bezig ermee. Uh, eigenlijk sinds ik voetbal. Sinds je voetbal? Loop ik met de fluit in mijn mond, ja. Echt waar? Ja, helemaal. In Nederland is het zo, hè? als je niet kan voetballen, dan ga je keepen. En als je niet kan keepen, dan word je schijnsrechter. Waarschijnlijk is dat ook met mij gebeurd. <laughs> ja? Ja, ook in Suriname is het nieuws van de doodgeschopte grensrichter Richard Nieuwehuis het gesprek van de dag geweest. Wijngaarde heeft op jonge leeftijd ook het nodige meegemaakt op het voetbalveld. In mijn beginjaren ben ik wel neergeslagen door een speler van Inter, was het SV Mungo Tapu. Die was het niet eens met een beslissing en die heeft me dan uh, knock-out geslagen. Knock-out geslagen? Ja, ik moest dan uh, spoedeisende hulp. Maar dat is toch niet normaal? Dat is niet normaal, nee. Uh, ik denk dat hij zes maanden gevangen is, strafieven En uh, voor zijn leven is geschorst. Voor het leven geschorst? Ja. Ja, tegenslag of niet, Wijngaarde ontwikkelt zich als een van de beste scheidsrechters in Noord-Midden- en Zuid-Amerika. Fans heeft hij al, maar zijn schoonmoeder boort tot zijn grootste fan. Heb je soms, uh, wanneer hij is bezig, is een fluitend, de fluit wedstrijd gespeeld. En dan kan je komen zitten. Dan kan je zeggen, hey, hé, kijk op, papi, kijk kom. En dan kijk je ja, naast zijn schoonmoeder maakt Frank Evenblij ook even kennis met mevrouw Wijngaarden. Hij komt al snel tot een aardige constatering. Want Enrico is natuurlijk het moet een beetje een dominante uh, figuur zijn hè, in het veld. En zeker vergeleken met jou, is het een beetje een klein mannetje. <laughs> klap, klap. Zeker ik een beetje op of zo. Ik heb gehoord dat, dat jij 7 centimeter groter bent al. In basis. Ik heb het nooit opgemeten, om eerlijk te zijn. Nee, nou, dat, dat heeft hij wel. <laughs> Ja, tot zover het meer opzicht. <laughs> Dankjewel, Robert Smit. Zometeen horen we weer in het nieuwsmenuutje. Nieuws van andere planeten, dat is altijd nieuws. Want alles wat er buiten onze damkring afspeelt, dat is een reuze interessant. En vandaag was het space nieuws betreft een goede dag. Er kwam positief nieuws van Mars. Het Marsvoertuig Curiosity die heeft een deel van de planeet geborsteld. Genoeg reden voor ons om te bellen met Hans van der Landen van Space Expo Noordwijk. Goedenavond, meneer van der Landen. Ja, goedendag. Onze allereerste vraag was eigenlijk, wat is Mars borstelen? Nou... Er zitten grote borstels onder dat uh, ruimtevoertuig, een uh, wagentje wat over massa heen rijdt. En uh, met die borstels kan je dus het uh, uh, maszand uh, wegborstelen, uh, zodat de stenenlaag uh, naar boven toe komt. En uh, ja, dat is natuurlijk handig voor het onderzoek. Uh, A om te kijken waar de maststoffen uit uh, bestaat, dus waar het, uh, wat ze dus weggeborsteld hebben. En B, je kan natuurlijk makkelijker de grond indringen met de boren die die aan boord heeft. Het is dus eigenlijk gewoon een, een veredelde veegwagen, de Curiosity. Uh, dus, uh, nou, uh, het is nou, het is een van de zaken die die aan boord heeft. Het is niet alleen maar een veegdaag. En is er ook al iets bekend van dat borstelen? Is het goed gegaan? Zijn er, nou, is de, de nou, ondergrond is zichtbaar, er zichtbaar he, Als je de ja. foto's bekijkt van Curiosity op Mars... dan zie je dus duidelijk een hele grote vlek, een witte vlek. En ja, je kan dus zien waar die bezig is ja, geweest. En ik... de, dus dat heeft zeker effect gehad. Ja, ik heb de Kijk, foto's ook uh, gezien, maar ik weet niet wat dat betekent. Daarom de resultaten u. Die zijn nog niet bekend. Nee, nee, okay. nee, nee. daar da da is het nog te vroeg voor. Maar wat is het grootste nieuws van de dag? Ja, nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat we dus op Mars aan het rijden zijn... met zo'n groot ruimtevaartuig, met zo'n grote wagen. En dat we dus nu echt ook in Mars kunnen gaan kijken. Dat we dus echt met boordjes bezig kunnen gaan om Marsteengesteente op te boren... en dat de plekken te onderzoeken en de gegevens te zijn naar de aarde toe. Tot nu toe hadden we wel schepjes aan boord... En uh, we hadden dus uh, geen borstels. We konden dus niet zo diep uh, terechtkomen. En ook uh, de maststof uh, wordt nu dus grondig onderzocht. En we hopen dus eigenlijk dat we ijs uh, vinden. En uh, dus we water. En dat we daarmee een aanwijzing hebben dat het mogelijk wijs leven is geweest op Mars. Wat mij dus opvalt is uh, met Curiosity. Hè? Als er dan resultaten komen, dan gaat meteen heel wetenschappelijk. Uh, nou eigenlijk iedereen die een beetje wetenschappelijk verstand heeft van uh, ruimtevaart. die gaat op zijn achterste poten staan en die gaat zich met die resultaten bemoeien. Mag dat? Mag iedereen zomaar die resultaten inzien en daarmee aan de slag en, uh, gaan? Ja, de, de resultaten die worden inderdaad uh, wel vrijgegeven. De, uh, kijk, het zijn de Amerikanen die. Uh, bepalen wat er naar buiten komt en wat er niet naar buiten komt. Maar de Amerikanen hebben er natuurlijk erg veel belang erbij dat er een positief resultaat komt uit die marsmissies, zodat er dus nieuwe fondsen vrijkomen voor nieuwe marsmissies. En uh, kijk, als het geen resultaat oplevert, ja, dan uh, is het natuurlijk gauw bekeken. Dus uh, elk uh, klein spoortje van uh, water of ijs of uh, leven, nou, dat zullen ze uh, gelijk aangrijpen en uh, wereldkundig maken. En, uh, ja, Je kan natuurlijk uh, beter uh, met meerdere mensen naar dezelfde resultaten gaan kijken. Om te kijken of er inderdaad uh, uh, wat te vinden is. Ja. Uh, meer mensen zien meer dan uh, eentje natuurlijk. Maar ho hoe wordt dat dan gedaan? Ik bedoel, de, de, hij is met de borstels daar langs gegaan. Maar Curiosity zit op Mars. En de ja. onderzoekers zitten gewoon uh, in Amerika in het uh, space station van NASA. Hoe, ja, hoe kan, ja, hoe kan ja, je ja, het dan in, onderzoeken? Tertidina, in JPL daar, uh, hebben ze dus het uh, volstation van het uh, wagentje. Uh, Daarvandaan worden alle massmissies uh, trouwens begeleid. En uh, er zit uh, iemand uh, achter een computer uh, dat apparaat te besturen. Uh, uh, hij kan uh, helemaal zelfstandig rijden, maar hij kan ook uh, aangestuurd worden. Het, wordt dus, uh, het is eigenlijk een controlerende taak die uh, meneer of mevrouw heeft die, uh, bestuurd. Het uh, signaal is zo'n uh, 22 minuten onderweg om uh, het apparaat uh, te bereiken. Dus het is niet zo van, uh, je ziet de ergens op afkomen en uh, je kan hem nog gelijk uh, naar links of naar rechts uh, toesturen. Dat uh, duurt toch wel even. Mm -hmm. En uh, ja, je moet uh, dus uh, heel voorzichtig uh, millimeter voor millimeter uh, opschuiven. En het is de bedoeling dat hij toch wel een flinke aantal kilometers over Mars gaat rijden. Maar stel, stel ze willen dat zand onderzoeken dat in die borstel zit. Hoe komen de gegevens van nou bijvoorbeeld hoe de structuur van dat zand in elkaar zit... van Mars nou terug naar, naar NASA? Ze hebben een, lab, ze hebben een laboratorium bij zich. En er is een orbiter die om Mars heen draait... waarmee die dus ook naar Mars toegekomen is, de Curiosity. Hmm. En daarmee staat hij in verbinding. Dus van, van tijd tot tijd zendt hij al die gegevens die hij dus verzamelt op de bodem... naar uh, dat uh, transmitterstation, uh, dus die satelliet die om de Mars heen uh, draait. En die zendt het dan weer door naar de aarde. Ja. Het zijn allemaal gegevens. Het is natuurlijk geen fysiek bewijs. maar Er, er is niet nee, nee, Mars, nee, nee. zand in, op de... We, we, we praten ook over beelden. Ja. En niet echt over foto's. Uh, de foto's die wij uh, zien, dat zijn echt computerbewerkingen. Ja. Wat gebeurt er nou in Space Expo op het moment dat er weer nieuwe beelden naar buiten worden gebracht? Nou, dan worden we natuurlijk reuze re re enthousiast en uh, we laten dat aan het publiek uh, natuurlijk zien. En als er echt iets uh, bijzonders uh, te zien is, dan uh, uh, hebben we daar dus ook lezingen over en uh, spelen we daar direct op in. En waar hopen jullie nou het meeste op voor de komende maanden? Wat moet Curiosity zo snel mogelijk naar de aarde sturen? Uh, ijs. Ijs. Ja, ja dat zou altijd ijs. Zijn. En, dan, en al, dan bellen we u <lacht> weer. Ja, en, en, en dat ijs, hè, dat moet je ook niet voorstellen van, uh, zoals, zoals wij dat ijs hier op aarde kennen. Uh, het zijn dus uh, allemaal zandkorreltjes uh, en daar zit wat bevroren water mm. of CO2 en Zo, zo moeten we dat... Uh, en dan is, uh, ja, het is dus niet één grote ijsvlakte op, nee. wat, ook, uh, wat we gaan aantreffen. Zover is het nog lang niet en tot die tijd zijn we heel erg blij met alle kleine stapjes en dat borstelen van vandaag... Dat is misschien een heel klein stapje in die weg. Dank u wel, meneer van der Landen. Hans van der Landen van Space Expo. Het is half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Nog steeds. En bij ons in de studio is, zoals iedere week, een muzikant. En hoe zien muzikanten eruit? Dan kun je je afvragen als je niet naar de webcam zit te kijken op radio1.nl. Dan kun je je wat voorstellen bij een muzikant met een, ja, een barretje, een, een petje op... en een, een John Lennon-achtige bril. Je ziet eruit als een muzikant, aan. Dank je. <laughs> maar, maar ook echt als John Lennon. Dat zei Diederik voor de uitzending tegen mij. Ja, maar dat had, komt door de bril. Dat komt door dat brilletje. Ja, ik had vroeger ook nog lang haar. Toen was het helemaal, uh, was het helemaal erg. Ja. Daan Hofman, uh, je vertelde net eventjes... dat je uh, het conservatorium in Amsterdam gedaan hebt... in de richting jazz. Maar je zit toch in een behoorlijk andere hoek. Hoe is dat zo gekomen als je zelf muziceert? Ja, ik, was, uh, ik schrijf eigenlijk al, uh, was al... voordat ik naar het conservatorium uh, ging... was ik al bezig met uh, mijn liedjes schrijven. En dat zijn... Uh, ja, li li uh, uh, chansonachtige liedjes. Ja. Met Nederlandse teksten. Uh, met stevige wortels in de, in de pop. En uh, ik liep een beetje zo in hetzelfde cirkeltje. En ik dacht, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil ook uh, meer leren nog. Ik wil de diepte mm -hmm. in met die muziek. En uh, ja, die jazz sprak me het meest aan omdat het het breedste was. Dus je kreeg zowel lessen die meer op de klassieke muziek geënt waren. Ook lessen die echt met popmuziek bezig hielden. En je kon eigenlijk... Ja, ik kon echt de hele breedte van het consortium ja. spelen, dus dat vond ik te gek. En na dat hele traject hebben doorlopen en twee jaar afgestudeerd te zijn, ben je nu hier bij Radio 1. Het klinkt wel als een uh, muzikale stroming waar we bij Radio 1 veel muziek ja. van draaien. Dus ik, ik ja. ga nu heel uh, uh, oneerbiedig uh, tegen je zeggen, wil je naar de andere kant van de studio om ja. even te gaan zitten om te spelen? Dan spreken we zometeen natuurlijk nog verder met je leren we je verder kennen. Daan Hofman, hij is vandaag bij ons te gast en gaat nu zijn eerste liedje van ons spelen en dat heet Zoete Pijn. meestal heel vroeg Morgen is er onweer voorspeld. S'avonds kan het waaien, de wind die past de bomen droog. En wij wiegen samen in Zit een gat in de dag. Ik geef me aan je over, wacht maar tot het zo komt. Een Dag, zoete pijn, feller dan de herfst kan zijn. Jouw angst is groot, maar mijn lief.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 dag zoete pijn, vellen dan de herfst kan zijn. Jouw angst is groot, maar mijn liefde groter zand erover en weer gaan. En hier tel ik de kleuren van mij. Wat je geeft krijg je terug De geuren in je jas Alle rozen die ik vond Dag zoete pijn Veil dan aan de herfst kan zijn Jouw angst is groot Jaan Hofman live in de studio van Radio 1. En tot uh, vier uur dan is hij nog bij ons in de, in de studio. En speelt hij drie nummers. En straks gaan we bellen met Australië. Maar eerst is bij ons aangeschoven Robert Smit voor het Nieuwsminuutje. In de binnenstad van Groningen is vannacht een dode vrouw aangetroffen. Vermoed wordt dat de vrouw die aan de vishoek werd gevonden... door geweld om het leven is gebracht. De identiteit van de persoon is nog onbekend. De zieke Venezolaanse president Hugo, uh, Hugo Chavez kan donderdag niet bij zijn eigen beëdiging aanwezig zijn. Dat heeft vicepresident Nicolas Maduro laten weten. Chavez wordt in Cuba behandeld wegens kanker. Hij onderging vorige maand voor de vierde keer een operatie en heeft sindsdien zich niet meer in het openbaar van zich laten horen. De onzekerheid over Chavez heeft Venezuela in grote politieke onduidelijkheid gestort. Een Amerikaans bedrijf heeft ruim 5 miljoen dollar aan schadevergoeding moeten betalen aan gevangenen die, aan, die in Abu Ghraib hebben vastgezeten. Medewerkers van het bedrijf zouden mee hebben gewerkt aan het martelen en mishandelen van gedetineerden in de Irakese gevangenis. Zo leverde het bedrijf tolken die bij hardhandige ondervragingen werden ingezet. En dan de beurs, want in Azië zijn de handelsmarkten ook weer geopend. De Nikkei staat met een half procent in de min op 10.454 punten. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Australië is in de ban van die heftige bosbranden in de staat Southwest Wales. Ten westen van Sydney is dat. Door een kurkdroge bodem en gevaarlijke harde wind... is dit de heftigste bosbrand in jaren. De branden zijn zo heftig dat meteorologen er zelfs op hun kaarten... een nieuwe kleur aan hebben moeten geven. Willemien van Hoeven is meteoroloog en woont in Sydney. Goedenacht. Goedenacht. Hoi. Ja, op de weerkaarten heeft het dus een nieuwe kleur gekregen. Hoe zit dat? Nieuwe kleur voor de, voor de temperatuur. En dat is niet zozeer voor de bosbranden, maar voor de, voor de temperatuur. Omdat het, uh, ja, het is heel erg uh, uh, heet uh, geweest gisteren. Dus gisteren is die nieuwe kleur uh, toegevoegd voor uh, het officiële weerbureau, de Bureau of Meteorology. En daar hebben ze 50 graden aan toegevoegd. Dat is het record van het land. Uh, en uh, dat is gisteren niet gebroken. Gisteren was de heet temperatuur 48 graden in een, uh, een plaatsje Leonora in uh, West. En uh, vandaag is die nieuwe kleur niet te zien. Het is een. Uh... De verbinding valt af komt... en toe weg met uh, Australië. Er zit af en toe een ja. soort witje in de lijn. Onze excuses oh. in, daarvoor. Dat, dat, dat <laughs> Willemine, daar kan jij niks aan doen. Ik zeg het ook meer tegen de luisteraar. Maar het, het is er dus ongelooflijk warm. En um, dat, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het zo droog is en dat die bosbranden hevig zijn. Maar ik, ik kan me zo voorstellen, er zijn vaker bosbranden in Australië, toch? En zeker in de buurt van Sydney. In Sydney uh, misschien uh, niet zozeer uh, in, in de Sydney-stad. Uh, maar uh, het is inderdaad een natuurlijk fenomeen uh, in, in Australië en in het uh, centrum van Australië zijn regelmatig uh, bosbranden. Uh, maar dit keer is het uh, dus uh, het gevaar is, uh, is heftiger dan ooit. En de, ver, de verklaring daardoor is van die hoge temperaturen... en uh, dat is een, een hoge drukgebied wat uh, over Centraal Australië... Uh, die hele heftige temperatuur uh, steeds verder uh, naar boven heeft gebracht. Hoe, hoe groot is het gebied inmiddels? Um, nou ja, het, uh, Australië is een enorm land. Het gaat van, uh, dus uh, om, om een idee te krijgen. Het is uh, zo groot als de afstand tussen Boekarest en, uh, en uh, Cameroen. Uh, dus, uh, en, en in dat uh, centrale gebied uh, waar, uh, waar het gewoon heel erg droog is. En, uh, uh, en dat is waar het zo heel erg heet is. Uh, de bosbranden op dit gebied uh, op, op, op dit moment zijn, in, uh, zijn over, het, uh, over het land. Uh, er zijn al honderd in uh, New South Wales. En het gebied verplaatst zich nu op dit moment naar uh, Zuid-Queensland. Mm -hmm. Ja, en ik heb ook begrepen dat het op het uh, zuidelijk gelegen eiland Tasmanië ook gevaarlijk is. Hoe zit het daar? Ja. Yeah. Ja, dat is inderdaad. Uh, daar hebben ze ook een, een heftige tijd uh, doorgemaakt. Uh, dat was meer afgelopen paar dagen. Op dit moment uh, is er een, een zuidelijke wind uh, met een, een koufront... wat zelfs uh, de kans op uh, sneeuw op de bergtoppen uh, brengt. Uh, maar daar hebben ze inderdaad heftige bosbranden gehad. En uh, nu nog steeds 40 bosbranden in Tasmanië. Maar daar, uh, daar hebben ze de kans om dat nu op dit moment, uh, te, ja, te, die bosbranden te bestrijden... Uh, voordat ze uh, over uh, twee dagen weer heftige uh, noordelijke wind en, uh, en uh, warme temperaturen tegemoet komen. Maar uh, uh, in uh, het, het, zeg maar het soort vaste land van Australië, wordt daar echt nog veel gedaan aan bijvoorbeeld blussen? Of is het eerst ook meer een soort van uitlaten branden omdat het zo heftig is? Ja, veel wordt, uh, wordt, wordt uitgebrand. Er is eigenlijk veel uh, voorbereidend werk uh, gedaan. Dus uh, de, de brandweer uh, die brandt uh, voordat uh, zo'n zo evenement als nu plaatsvindt... is al heel erg veel. Backburning, controlled backburning heet dat. Uh, waar ze dus een heleboel van het brandstofmateriaal... Uh, wat, uh, wat beschikbaar is voor die branden... al uh, van, uh, ja, in gecontroleerde manier uh, afbranden. En uh, inderdaad, op dit moment... Uh, Proberen ze de branden zodanig uh, uh, containing? Uh, dus uh, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Uh, onder controle? Dus, uh, binnen, onder controle, binnen bepaalde te houden. Dus uh, we, zodra er een uh, bebouwde kom, uh, die worden verdedigd. Dat zijn de verdedigingslijnen waar, de, waar ze ervoor zorgen dat uh, als de brand in die richting komt dat ze daarvoor klaar zijn. Maar inderdaad, wat je zegt, ze laten het uh, in, de, in midden in de natuur uh, branden. En daar zijn dan ook dus de, de adviezen geweest voor mensen die in die afgelegen gebieden wonen. Om uh, er goed voor op voorbereid te zijn. En er zijn een aantal plaatsen waar mensen zijn geadviseerd om te evacueren. Is er ook nog een kans dat het echt naar de dichtbevolkte gebieden trekt? Uh, op dit moment uh, is, uh, zijn er een paar uh, gebieden in, uh, in New South Wales uh, aan de kust. maar uh, Dus niet in, in Sydney, maar er zijn wel een aantal uh, en ook een aantal uh, toeristenplaatsen aan de kust. Uh, die, uh, die, die daar uh, op, uh, ja, op, op high alert, dus uh, heel erg uh, op... Uh, op voorbereid zijn. Maar op dit moment is daar nog, uh, zijn er nog geen uh, berichten dat, uh, dat er echt grote regio's uh, uh, uh, in de bosbranden hebben bereikt. Uh, uh -huh. de, de, de meest uh, serieuze zaak was, uh, was Tasmanië, waar, waar echt uh, veel uh, ja, schade is geweest. Ja, en dan komen nu uh, de berichten ook nog eens binnen dat de wind gaat toenemen. Dat wordt het dus eigenlijk nog gevaarlijker. Klopt het dat het hoogtepunt eigenlijk nog moet komen? Dit moment gisteren was een hele hete dag en, uh, en, en we weten niet zeker of het inderdaad weer zo ontzettend heet wordt, maar die wind die gaat inderdaad toenemen en het, uh, het uh, gevaar is zeker nog niet voorbij. Voor uh, New South Wales blijft er nog steeds een total firebaan in place, uh, dus dat is een, een, een, een uh, aangeven dat je echt absoluut geen uh, open vuren mag, uh, mag hebben. <coughs> Pardon. En uh, ja, dus het, het ergste kan nog komen. Op uh, zaterdag en zondag en maandag uh, wordt het ook nog weer uh, warmer en, en de wind die gaat uh, ook weer uh, toenemen. Uh, en er is geen regen in, uh, in de weersverwachting voor de komende acht dagen. Dus uh, het is inderdaad een, uh, uh, een situatie die uh, heel erg uh, serieus kan zijn over een paar dagen weer. En, en naast die bosbrand is het overdag natuurlijk ook gewoon nog 40, 45 graden. Lijkt me ook geen pretje. Ach, het was, uh, het was heftig. We zaten hier gisteren 42 graden en uh, het enige wat je kan doen is in een koud bad zitten eigenlijk. Uh, en, uh, en, ja, of in het zwembad, en uh, maar hopen dat je, dat je airconditioning het doet. En, uh, ja, en, en het in de gaten houden dat je gewoon in de bebouwde kom blijft uh, als, het, uh, als het kan en uh, goed luisteren naar de waarschuwingen. Ja, je zegt gisteren, maar het is daar nu toch ook één of twee uur s middags of zo? Ja, uh, yeah, nu is het middag, maar we, in Sydney hebben we dus die uh, zuidelijke, uh, koele zuidelijke wind uh, in de stad. Dus uh, nu is het niet zo Goddank. heel erg heet. Ja, ik probeer me even ja, voor te ja. stellen hoe jij daar zit. Hè? Wij zitten hier in een studio in een winterse, winterse nacht. Uh, heel koud is het hier niet, maar ik kan me inderdaad weinig voorstellen van 40 graden in Sydney momenteel. Nee, het was uh, gisteren echt dat je buiten in een oven stapt en uh, dat je maar uh, probeert om niet in de zon te zitten en uh, echt uh, alleen maar uh, heel erg rustig in de schaduw of in, een, uh, of in het pad. En ook s'nachts was het dus nog heel erg heet. G gisternacht, uh, middernacht was het nog uh, 34 graden. Maar uh, om uh, twee uur s ochtends kwam die zuidelijke wind en uh, toen werd het opeens lekker uh, 25 graden. Dus dat is uh, een stuk prettiger. Nou ja, toe voorzichtig. 16 januari is het geloof Ik het weer Australia Day ook. Dan moeten ze daar nog een feest ook. Ja, oh. dat komt, uh, komt zo meteen langs. Oké, okay. ja. Willem Hintenhoeve, meteoroloog vanuit Sydney. Hartelijk dank en uh, sterkte daar. Het is uh, kwart voor drie. U luistert naar Radio 1. Nog steeds wakker hier. Uh, en bij ons in de studio, Daan Hofman. Hoe heet het tweede nummer dat je gaat spelen? Het tweede nummer wordt wat vrolijker en dat heet Ik Wil Jou. Ik Wil Jou, dus op Radio 1. Met de deur, de keuzes die dragen geur. Zijn nog open kier, Kom je nog eventjes hier bij me wonen? Mijn hart is als een kalme zee. Snij dus me nu maar met je mee, want ik wil. Daan Hofman, live in de studio bij Radio 1, waar we het gaan hebben over God. Nou ja, niet echt, want God als merk. God is een gedeponeerd merk, een handelsmerk zoals dat heet. En Boeddha is dat ook, en Jezus, en Mohammed. Deze namen zijn geaccepteerd door het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. En je zou denken dat Allah prima in dat rijtje zou passen. Allah. Ja, dat was tenminste ook de gedachte van kunstenaar Teun Kastelein. toen hij de aanvraag deed voor het merk Alla. Helaas voor hem zonder succes. Een algemeen bekende naam als Alla zou geen onderscheidend vermogen hebben. We praten over de zaak met merkjurist en man achter de weblog merkwaardigheden.nl, Arno Bos. Goedendag, meneer Bos. Goedendag. Ja, wat voor product zou Alla eigenlijk moeten worden? Uh, het merk is aangevraagd voor onder andere kleding en tassen. Ja. Uh, dus dat. Uh, dan, uh... Ik ga ervan uit dat dat ook de producten zijn. Maar dat mag dus niet? Wat is precies de redenatie? Uh, het Beneluxbureau uh, vindt dat uh, een teken zoals Allah geen enkel onderscheid vermogen heeft. Uh, en dus de redenatie is dat, het, uh, dat de betekenis zodanig bekend is uh, dat iedereen direct aan God denkt en uh, nooit aan kleding zal, uh, zal denken bijvoorbeeld. Nee, maar God en Jezus en Mohammed en Boeddha zijn wel ja, ge geaccepteerde merken. Waarom dat dan wel? Uh, nou ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik, ik ben ook uh, zeker niet eens met, uh, met de beslissing van het Benuxbureau. Uh, naar mijn mening is het uh, is Allah, uh, net als uh, God en Jezus, uh, kan het een prima merk zijn in juridische zin. Ja, want het is of allemaal wel of allemaal niet, lijkt mij. Het is nu een beetje een rare scheidslijn, Maar u zegt ja. dus eigenlijk, het zou allemaal moeten kunnen. Ja, eigenlijk wel. Ja, het, uh, het heeft een betekenis, een vaststaande betekenis, maar dat neemt niet weg dat het voor bepaalde producten een prima merk kan zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, Apple voor, uh, voor computers. Uh, Apple, Apple is natuurlijk een, een uh, ja. vaststaande betekenis. Mm -hmm. uh, zou nooit een merk kunnen zijn voor appels, maar voor computers is het een prima merk. Ja, en in mijn middelbare schooltijd had iedereen een Jesus spijkerbroek. Precies, ja. Dus uh, ja, dat zou ook moeten kunnen eigenlijk. En waarom dan niet? U heeft vast al verder doorgelezen. Waarom is dit afgekeurd? Uh, ik denk dat ze wel een beetje bang waren bij het Bindingsbureau... voor de controverse die dit zou veroorzaken. En uh, ze hebben die weigering ook vrij snel uitgesproken. En meestal komt die uh, na twee maanden naar een, naar een aanvraag... Uh, uh, wanneer de aanvraag gedaan is. Uh, nu is hij binnen twee weken uitgevaardigd, die uh, beslissing. Dus dat, dat is al een beetje verdacht. Dus ik denk dat ze, dat ze de, de zaak in de kiem wilden smoren. Ja. Nu bent u een merkjurist. Is, is er nog een mogelijkheid dat als ik u in de arm neem... dat we dan wel Allah als een merk kunnen uh, poneren? Uh, ja, we kunnen verweer aantekenen tegen die weigering. En dat gaan we ook doen. Uh, alleen de kans is niet zo heel groot dat het Beningsbureau op andere gedachten uh, wordt geplaatst. Maar u, u kunt toch gewoon zeggen, Jezus, Mohammed, Boeddha en God zijn er wel. Dan is het een beetje gek als Allah opeens niet mag. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Maar het Beningsbureau zegt dan als reactie van... ja, elk merk moet, uh, moet apart worden beoordeeld. En uh, hoe die andere merken zijn beoordeeld, dat... dat uh, geen invloed op deze avond. Nee. Zouden er nog rapporten van zijn of zo om de beweegredenen waarom dat wel echt geaccepteerd is nog te achterhalen zijn? Want ik, ja, ik blijf het een gek verhaal vinden. Dat, dat, dat het ene geloof wel mag en het andere niet. Zo komt het voor mij als leek in ieder geval over. Uh, ja, ja dat, zo komt het inderdaad over. Ik denk niet dat dat uh, echt uh, de achterliggende gedachte is. van. Uh, ja, we gaan deze Ze zijn niet op... racistisch bij dat bureau? Nee, helemaal niet. Okay, nee, dat gelukkig. Kan ik zeker, uh, <laughs> dat kan ik zeker bevestigen dat, dat niet het geval is. <laughs> Nee, dat euh, euh, ja, zijn waarschijnlijk ook wat oudere merken in sommige gevallen. Dus euh, en Vaak als er gewoon een merk geaccepteerd is, dan, dan, is, dat, euh, daar, dan is daar geen rapport van. Mm -hmm. Maar nou weten we natuurlijk wel dat de islamitische wereld over het algemeen op de achterste poten staat... op het moment eh, dat er bijvoorbeeld een afbeelding van Allah eh, verkeerd gebruikt wordt. Maar dat is ook niet het geval. Hè? Het gaat echt alleen om de naam. Maakt dat dan geen verschil? Is dat niet iets waar u het op, eh, over die boeg kan gooien? Eh... Uh... Ja, nou ja, kijk, er is een weigingsgrond, eh, namelijk de, de openbare orde en de goede zeden. Mm -hmm. Maar die is dus niet ingeroepen En dat zou eigenlijk eh, wel een, een logische grond zijn geweest. Want ja, sommige merken moeten misschien geen merk kunnen zijn. Eh, maar dat heeft het bureau niet gedaan. Het eh, heeft gewoon het merk geweigerd op grond van eh, dat het onderscheid vermogen mist. Eh, en dat is des te raar, omdat niet eh, het woord alleen is geclaimd. Maar uh, het wordt in een bepaald onderscheidend lettertype. Nu, nu is dit, heeft dit uiteindelijk de media gehaald, dit, dit geval. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nog veel gekkere merken uh, langs zijn gekomen bij dat bureau. En waarschijnlijk ook bij u. Wat is nou het allergekste dat u ooit bent tegengekomen? Uh, het allergekste is toch wel. Uh, dat zijn nog wel de, de top van de merkenmissers. Ik zag een uh, Chinees bedrijf dat uh, het merk Joden wilde registreren voor douchecabines. Nee, dat nee, is, is een uh, geitje uh, ja, Dat is echt heel pijnlijk. Ach, ach. En dat is ook geweigerd. Ja, maar dan ook op grond van die uh, morele eisen zoals u net ja, zei? Of? Ja, ja, dat klopt ja. inderdaad. En dat is eigenlijk ook wel gewoon een enige logische uh, uh, ja, oplossing en beslissing geweest. Ongelooflijk. Meneer Arno Bos, merkjurist, dank u wel voor uw toelichting. Tot ja. ziens, dag. Ah, dan gaan we het zo meteen ook nog over vakantie hebben, Anne. Ja. Ja, ik zit even in het draaiboek te kijken van wat gaan we zo meteen doen. En eh, we zitten nu in januari, maar heel veel mensen gaan nu al boeken. Ja, het is nu in januari, dan heel lang niks en dan last minute. Precies, zijn. ja. Nou ja, en, en ik ben toevallig net twee keer op vakantie geweest. Heel goed. Twee keer naar Duitsland, moet je je <laughs> voorstellen. Peter Fox. Hier ben ik geboren en lopen door de straat.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Uh. Traumbezee, is raus am See. Ik yeah. yeah. suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge oren, wijs een baard en zit in garden. Mijn Meine hundert enkels spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Oh. Zo bel je met Australië, waar het 45 graden is. En dan heb je daarna nog even Peter Fox... die in het Duits zingt over een mooi huisje aan een meer. En dan zit je s'nachts wel te luisteren naar Radio 1. Maar dan zit je eigenlijk met je hoofd al in de vakantie. Ja, want het jaar is pas een paar dagen begonnen, maar als weldenkende Nederlander ben je natuurlijk al lang bezig om je zomervakantie te plannen. Wordt het zon en strand of natuur en wandelen en doe je dit keer een luxe all inclusive vakantie of ga je lekker jezelf ontdekken in een tentje? Wie meer van dit soort inspiratie op wil doen, is vanaf morgen welkom op de Vakantiebeurs. De Jaarbeurs in Utrecht staat vol met alles wat met vakantie te maken heeft en projectleider Wendy van der Gijn leidt ons alvast telefonisch rond. Goedenacht. Goedenacht. Wat is de publiekstrekker dit jaar? Ja, we hebben dit jaar eh, wat je eerder al aangaf... een focus op het veranderende oriëntatiegedrag van de bezoeker. Dus we richten ons eigenlijk heel erg op de vraag... Wat gaan we doen deze vakantie? Nee, wacht even. De, de veranderende oriëntatie vraag, Dat vind ik meteen een technische term. Wat bedoelt u daarmee? Oh, <laughs> nou, we merken dat de bezoeker eigenlijk meer kijkt op uh, wat ga ik doen. Dus eigenlijk een type vakantie kies. Een, een intense, unieke ervaring eigenlijk. Mm -hmm. uh, eerder dan de vraag van waar ga ik heen. Dus uh, op de vakantiebeurs vind je dit jaar terug uh, dat mensen alles kunnen vinden over fietsen en wandelen. Over kamperen en campingvakanties en over actieve en avontuurlijke vakanties. Ja, is het niet zo dat we gewoon allemaal uit willen rusten van een jaar hard werken... en gewoon lekker op een strand en een beetje zon... En of dat nou in Spanje of in Griekenland is, dat maakt allemaal niet uit... als het maar een beetje lekker weer is? Dat, dat helpt altijd lekker weer, zeker weten. Maar uh, iets doen ja. op vakantie, dat is wel, uh, dat is wel uh, hetgene waar men naar op zoek is. We zijn echt op zoek naar de experience. Ja, de beleving en het ervaren van dingen. En dan kun je denken aan van uh, bijvoorbeeld uh, het ontmoeten van de lokale bevolking... tot aan uh, wellicht gewoon het slapen bij de, bevo bij, bij de lokale bevolking. Dus uh, in contact komen met, uh, met de mensen uit het land zelf, dat staat, uh, dat staat voorop. Maar dan is het echt ook gewoon op de vakantiebeurs... dan kan je bijvoorbeeld iets boeken naar Guinea... en dan daar met de lokale bevolking in de tropen afspreken... als een soort toeristische attractie. Gaat het echt zo ver? Nou, dat zou zeker kunnen. Ja, En, en, en nou, op de vakantiebeurs, we hebben een heel groot aanbod aan, uh, aan exposanten. Die brengen ruim 5000 uh, mensen uit de uh, verschillende hoeken van de wereld... eigenlijk uh, naar de vakantiebeurs in Utrecht. Mm -hmm. En uh, uh, daar kun je dus echt wel, wat je ook aangeeft... die hele speciale dingetjes uh, uh, doen. En uh, bijvoorbeeld op de tent van Indonesië vind je een heleboel kleine... ...kleine aanbieders uh, waar je inderdaad in de kampong kan kijken... ...maar ook uh, mee kan helpen met de buffels wassen en uh, <lacht> met de weeskinderen kijken. Ja, dus daar is van alles te doen. Nou, nou ben ik dol op vakantie en natuurlijk ook op het vakantieboeken... ...want, <lacht> want hè, ik zou nu bij wijze van spreken al met mijn laptop weer twee klikken zitten van uh, kampong... ...om even te kijken wat het dan kost om daar naartoe te gaan. <lacht> om buffels ja. te wassen? Maar dat doe ik dus wel op internet, hè? dus uh, waarom moet ik naar de vakantiebeurs om daar mijn vakantie te boeken? Nou ja, wat je zegt, ik oriënteer me ook op internet, zeker weten. Maar ik vind het wel heel fijn om sowieso eventjes dan iemand te spreken... om voor het comfort en voor de zekerheid te weten... van is dit informatie die ik zoek, heb ik echt de leukste details te vinden... en het echte speciale plekje. En je, die face-to-face -face, ja, informatie, echt het uh, uh, uh, uh, uh, praten met de mensen zelf... en de echte leuke tips vinden om die unieke vakantie te maken... dat is toch uh, het beste via... Gewoon, uh, uh, ja, bijvoorbeeld de beurs. En dus het, kunnen we uh, naar die beurs toe, uh, Wendy van der Geijn. Dank je wel. Uh, zij was dus van die vakantiebeurs nog steeds die nog wakker. even BNL bezig is. Nieuws in de nacht.